1 uur, Renate Evers met het NOS Journaal. In Nieuw-Zeeland is twee minuten stilte gehouden... om de doden te herdenken van de aardbeving. De stilte werd gehouden op het moment dat het precies een week geleden... begon te beven in de stad Christchurch. Overal in het land gingen automobilisten stilstaan langs de weg... en legden mensen het werk even neer. De aardbeving met een kracht van 6,3 op de schaal van Richter heeft waarschijnlijk aan 240 mensen het leven gekost. Tot nu toe zijn ruim 150 lichamen geborgen. Premier Key heeft een diepgaand onderzoek aangekondigd. Hij wil weten hoe het mogelijk is dat er zoveel gebouwen in Christchurch zijn ingestort die te boek stonden als aardbevingbestendig. In Brazilië is een automobilist ingereden op een groep van zo'n 100 fietsers. Zo'n 40 fietsers raakten gewond. De man heeft zichzelf de afgelopen dag bij de politie gemeld en is inmiddels verhoord. Het incident afgelopen vrijdag is toevallig op video vastgelegd door een toeschouwer en op internet gezet. De automobilist van 47 zegt dat hij kwaad was geworden omdat de fietsers hem en zijn zoontje er niet doorlieten en op het dak van zijn auto sloegen. De fietsers hielden een actie in de stad Porte Alegre om te protesteren tegen de grote hoeveelheid auto's in Brazilië. Premier Rutte zegt dat er nog geen besluit is genomen over het staatsbezoek van koningin Beatrix aan Oman, waar het al een tijdje onrustig is. Bij Pauw en Witteman zei de premier dat er nog geen knoop is doorgehakt en dat de situatie de komende dagen wordt bekeken. Het staatsbezoek staat gepland voor 6 tot en met 8 maart. Ook prins Willem-Alexander en prinses Maxima gaan mee op deze reis. Rutte wil zeker weten dat het veilig is om te gaan. De afgelopen weken is in Oman op steeds grotere schaal gedemonstreerd... tegen het autoritaire bewind van de sultan. Het weer vannacht bewolkt, het koelt af tot zo'n 2 graden. Morgenochtend bewolkt, maar in de loop van de middag hier en daar zon. En het wordt dan ongeveer 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Helco Span. Goedenacht. En goed te weten dat u nog steeds bij ons bent hier in ons Huis van de Maan. Ja, woensdag kunnen we dus weer naar de stembus voor de Provinciale Statenverkiezingen. En daarom ben ik nog zo benieuwd wat voor u nou de trots is van uw provincie. Is dat een stad of dorp, een schrijver, een landschap, een zanger, een zangeres... een plaatselijke lekkernij? Nou, die trots kan natuurlijk alles zijn. Zelf woon ik ook in de provincie Utrecht. Ik had het in het, uh, vorige uur had ik een gesprek met de commissaris van de Koningin in Utrecht. En mijn trots in die provincie is het landschap van de Utrechtse heuvelrug. Daar kom ik heel erg graag, dan met name de Amerongse berg. Uh, dat is zo'n zo bergje van nou, ongeveer 60 meter hoog. Maar als je daar bovenop staat... dan heb je echt een schitterend uitzicht over het dal van de Nederrijn. En... Uh... Als ik dan nog één trots van Utrecht mag noemen... dan is het de Utrechtse potersprits. Die is echt onovertroffen lekker. Maar wat is de trots van uw provincie? U kunt bellen naar ons gratis nummer 0800-1121, 0800-1121. En bent dus welkom op casaluna.nzrv.nl. En ook muzikaal gaan we verschillende provincies aandoen vannacht. Zuid-Holland bijvoorbeeld, Noord-Brabant en ook Drenthe. Want daar komt die weg, Daniel Loos. van hal, dat is wat ik doe. Bekend terrein, frumm genoeg. Hoe het druk en voelt, hoe het lek en klinkt. Elke straat ken ik, elke bar. Jij woont hier ver vandaan, zeggen ze elders in het land. Dan zeg ik insgelijks, u ook uitzien zien van deze kant. Want hier kom ik weg, voor mijn hele leven. Ben ik met deze horizon verweven. Hier kom ik weg, hier staat ons huis. En blijkbaar kom ik door, altijd weer terecht. Hier kom ik weg. Mensen, zonder wie het niks is, bekend gedrag, genoeg. De wie de wereld is, terwijl via draden golm, om heb ik vaak nog gunnerig gezacht. Na die verste vet wil ik altijd wel hebben, maar dat gevoel draait zich weer om, zo gauw als ik er ben. Maar hier kom ik weg. De smoorte, de drakte, stilte, geef rust. Ik ben me er niet alle dagen heel van bewust. Hoe graag ik hier mag wezen. Daniel hier kom ik weg. Ja, wat is nou de trots van uw provincie? Waarvan zegt u nou, ja, als je naar mijn provincie komt... dan, dan moet je dat vooral niet missen. Welke plaats, welk, welke stad, welk dorp, welk landschap... welke speciale lekkernij of welke zangeres? of welk orkest of welk museum? Kortom, wat is de trots van... Uw provincie, daar wil ik graag met u over praten in de komende uur... zo vlak voor de Provinciale Statenverkiezingen. U kunt bellen, 0800-1121, 0800-1121... en uw mail is welkom op casaluna.ncrv.nl. André, goeienacht. Ja, goeienacht. Uh, met uh, André uit Akkrum. Uh, Akkerum in Friesland ik, dus, hè? Akrem in Friesland, uh, midden Friesland zelfs. zelfs. Wat wij uh, mooi vinden, ik kom, ben zelf niet in Friesland geboren... Maar ik geniet. Uh, ik kom van Terschelling. Dat is eigenlijk geen Friesland, zeggen ze. Uh, ik ben... Uh, geweldig uh, liefhebber... van het Frieslandschap. Ja. De, de vlakte. Uh, de, de prachtige... Uh, polderlandschappen. Het mooie gebied in Gaasteland. En natuurlijk waar ik zelf geboren werd op Terschelling. Maar Terschellingen noemen zichzelf geen Friesen. Dus vandaar. Ja, het hoort er wel bij hè, bij Friesland. Het hoort er wel bij. Ja, maar, precies. Uh, ja nee, het hoort erbij. Maar uh, desondanks... Uh, voelen wij als, als eilanders geen echte Friesen? Nee, maar is dat zo? Sinds ik, ja, dat menen wij. Wij zijn in Akkrum, maar ik ben in Akkrum terechtgekomen. Uh, een jaar of wat geleden. En ja, dan voel je gewoon het, het geweldige Friese uh, geweldige gevoel. En uh, daar heb ik echt enorm veel plezier mee. Wat leuk. En uh, we hebben... Uh, ik heb ook het Fries geleerd. Ik kon geen woord Fries, maar uh, desondanks kan ik het nu wel. Want André, spreken ze uh, geen Fries op de Schelling, dus ook? Nee, nee, nee. Wij okay. spreken Eilanders. Uh, en dat is uh, verschillende dialecten. Uh, drie dialecten hebben we op de Schelling. En daarin, uh, ja, dat is gewoon heel verschillend. Maar eigenlijk. Uh, Eilanders, uh, Ja, het zijn gewoon eilanders. Dat is geen Friesland, dat is geen, geen Noord-Holland, dat is niks. Nee, het zijn, het woord, eilanders. Het zijn eilanders. Maar André, je ja. bent dus nu helemaal aan het vervriezen. Ja. En uh, met, met groot plezier uh, zo te horen. Ja. Na, nou vroeg ik om de trots van de provincie. Je noemt een paar landschappen. Uh, Gaasterland, ja. hoorde ik je noemen. Natuurlijk je eigen eiland als Schelling. Maar wat is ja. nou het mooiste plekje van Friesland, vind jij? Waar, waar je het liefst naartoe gaat? En het mooiste plekje van uh, Friesland zijn de delen in... Uh, vlak bij mij in de buurt. Dat is een polderlandschap... wat uh, mij het gevoel geeft dat ik op de Schelling ben... en toch in de polder in Friesland. Dat is uh, een gevoel waar ik graag in loop. Ik, ik wandel graag mm -hmm. en daarin uh, uh, vind ik veel plezier. En dan zeg ik in het delen... daar vind ik een stukje Friesland uh, met polder... met landschap, met vogels, met wijsheid en... Uh, water, alles wat erbij hoort in Friesland, dat vind je daar. De Als je delen. daar doorheen wandelt, dan zie je iets geweldigs. En toch ja. ook nog een beetje dat thuisgevoel, dat terschelling ja. Ga je ja, ooit ja, nog ja, terug ja, dat, naar Terschelling? Ja, zeker mee. Ja? Ja. André, ga je ooit nog terug naar Terschelling? Uh, ik denk het niet, want ik, ik ben volste volle uh, agrameweurden... <laughs> dan dat ik weer wil uh, naar, naar uh, Terschelling. Uh, wij willen willen, heren, en wij willen je graag blijven. Nou, dat Vries voor jou, daar, daar is geen, uh, geen spel tussen te krijgen. Uh, nee. Denk ik tenminste. Want <laughs> mijn Vries is niet zo uh, heel streek... Maar ik vo nou, vond het heel wat overtuigend. Ik wat ik, wat ik wat ik zei van. Uh... Uh, ik denk niet dat ik terug ga naar de Schelling, want uh, ik heb zoveel plezier hier in Akkeren... en ik voel me hier zo thuis dat ik eigenlijk uh, in Akkeren blijf, denken. Nou, dat is heel helder, André. En trouwens, morgen is het misschien wel interessant voor je... ontvangt Lex Bolmeijer bij ons hier in Kazaluna... Annetje Toering van de Friese Nationale Partij. Ja, maar uh, dat gaat mij dus net weer te ver. Oké. Okay. Uh, ik ben geen uh, Fries nationalist, uh, maar ik hou van Friesland zoals het is. Ja, en dan vooral in die delen, dat is uh, echt ja. je, je, je favoriete plek in Friesland... Ja. André, uh, de, terschellinger, de Terschellinger die zich thuis voelt in Akkrum en daar voorlopig niet meer weggaat. André, dankjewel voor je telefoontje. Graag gedaan. En een goede nacht nog. Ja, hetzelfde. Dag. Ja, dag. Ja, een, een trotse Vries, André. Maar in welke provincie woont u? En wat, wat is daar echt uw trots? Dat kan inderdaad een landschap zijn. Maar ook een stad of een museum of een zanger of een zangeres. 0800-1121. En uw uh, mail is welkom op casaluna.ncrv.nl. Paul, goedenacht. Goedenacht in nou, welke provincie uit... woon jij? Brabant. Brabant. Ja, dus we gaan van het noorden naar het zuiden. En, en waar ik ontzettend trots op ben, dat is de Oosterwijkse bossen en vennen. Ja. En de Loonse en Drunnerse duinen. Wat maakt het uh, gebied zo mooi? Want het ligt vlak bij elkaar, hè? Ja, klopt. Ja, dat is, uh, ja, dat is een beetje de uitgestrekte bossen en de, de vennetjes die, die je daar hebt. De kleine miëntjes. Uh, zegt u? Het zijn toch die kleine meertjes daar midden in het bos, die vennetjes? Ja, klopt, helemaal. En uh, ja, de loons en de duinen Duinen staan uh, om die zandverstuivingen die daar uh, in de bossen liggen. Mm -hmm. En ja, dat is uh, voor mij het mooie Brabant. En ga je daar dan wandelen of fietsen in die streek? Uh, uh, allebei. Allebei, en uh, als kleine jongen... Ik kom zelf uit die omgeving van de Oostenwijkse bossen uit Venne. Ja. Ja, dan gingen we daar op woensdagmiddag en op zaterdag de bossen in. Dus dat is wat voor mij Brabant zo mooi maakt. Ja, je hebt daar in die Oosterweekse bossen, weet ik ook, overal van die leuke kleine cafeetjes waar ze dan uh, uh, worstenbroodjes verkopen. Ja, klopt. Ja. Zal ik er een paar noemen? Nou, noem de cafeetjes maar niet, maar ik weet wel dat je daar overal ook lekker uh, even wat kunt gaan drinken met een lekker hapje erbij. Dat uh, ja, maakt zo'n bos toch weer leuker, hè? Ja, ja, ja. Inderdaad, maar dan heb je het toch nog over het zegt ook een bos, en dan hebben ze de lekkere bossenbollen. Ja, ja heel veel <lacht> om trots op te zijn in Brabant zo te horen. Hè? Ja, absoluut. Ja, dat is, Ja, dan krijg ik noem ik maar een klein gedeelte van, uh, van Brabant, maar ik denk dat, uh, dat West-Brabant ook zijn uh, mooie gebieden heeft. Maar ja, ik ben zelf uh, geboren in Midden-Brabant. Ja. En ja, dan kom je niet zo vaak in het uh, oosten of westen van, uh, van Brabant. Nee, bovendien is er veel ja. trots op te zijn in Midden-Brabant, de, midden de Loons- en Drunense duinen, de Oostenwijkse bossen. En de bossenbollen, inderdaad. Die ja. mochten we niet vergeten. Ja, absoluut niet. Nee. Paal, dankjewel. Ja, graag gedaan. Goeiedag. Dank je wel. En dan gaan we naar Frank. En dan ben ik benieuwd in welke provincie we dan terecht zijn gekomen: in Limburg. In Limburg. En, en Frank, waar is het, het mooiste in Limburg? Moi, uh, ik woon zelf nu nou een 8, uh, 9 jaar hier in Venlo. Ja. Ik ben zelf geboren in Nijmegen. Mm -hmm. En uh, hier uh, merk je vooral twee hele belangrijke dingen. En en dat, dat zijn uh, de zachte G. Ja. En de taart. De taart, de vlaai. De vlaai. Is dat waar Limburg dat het meest trots Limburg op kan zijn? Ja, en is dat wat? ook wat, wat Limburg voor jou zo mooi maakt? Dat ze dus ook lekkere vlaaien hebben. Natuurlijk, daar in Den bos waar we net mee praten, hebben ze de Bosse Bol. En die hebben gigantisch veel lekkere vlaaien. En wat zijn je favoriete vlaaien, Frank? Uh, Christoffel, maar ik weet niet of u dat wat zegt. Nee. Dat is uh, vooral een lekkere luchtige chocoladeachtige sluggel. Mm -hmm. Met uh, kerstjes en vijfkante uh, pikjes en, en uh, rob chocolade stukjes en mandarijntjes. Dus... Dat noem ik een taart. Dat noem ik helemaal geen vlaai meer. Ja, vlaai uh, taart. Het uh, uh, eigenlijk niet veel van elkaar af. Maar uh, hier in Limburg is uh, het lekkerste, hè? Zeg, Frank, ben je nou ook helemaal voor Limburg? Want je je komt uit Nijmegen, zeg je. Je woont sinds ja. een aantal jaren in Venlo. Uh, uh, ja. Ben je echt uh, Limburger geworden of vlaai je ook nog wel eens terug naar Nijmegen? Uh, ja, ik heb mijn hele familie nog in Nijmegen wonen, maar uh, als het qua voer gaat, dan uh, kan NEC de pot op. Ja, ben je nu van VVV, begrijp ik. Juist. Fan van VVV en van de Limburgse vlaai. Is nou nog een typische venloze vlaai, trouwens? Uh, wel een typische uh, venloze snack bij de fritkraam, maar uh, qua taart, moi, geloof het niet. Nee, wat also. is die venloze snack bij de frietkraam dan tenslotte? De frietei. Frietei, Wat is dat? Ik werk zelf in een fritkraam en uh, dat is een, uh, ja, een soort van uh, half ei. Ja. wil ik het maar zeggen met een ja. ragoutachtig zoutje met een knapperig korstje. Dus dan, dan doop je dat ei in een ragoutje ja, en daar nee, doe je nee, dan nee, een knapperig nee, korstje omheen. In, uh, dat is al helemaal klaar, maar uh, dan zit er een ongeveer een half ei mm -hmm. en het uh, is dus een lekker goed korstje omheen uh, en is dat en, lekker? Uh, het is hartstikke lekker. Hartstikke dat lekker. Nou, Want Limburg. In, uh, heel mooi. Limburg is ik denk ik wel te verkrijgen. En misschien ook wel, wel buiten ondertussen. Het hij nog een troef van Limburg. Maar vooral de Limburgse Vlaai. Dat houdt Frank even ja, wel in. Dat kan er niet ontbreken op elke nee, viering. Nee, dat, dat blijkt. En de Christoffelvlaaien, dat ga ik onthouden. Frank, dank je wel voor je tip. Is goed. Goedendag nog. Dag. Dag. Janni, goeienacht. Goedenacht. Ja, Janni Pastoor Dusburg. Gelderland zijn we aanbeland. Ja, in Gelderland, inderdaad. En wat is de troef van Gelderland? Wat is jouw trots in Gelderland? Nou, dat is natuurlijk ons mooie stadje Doesburg. Het mosterdstadje. En onze mosterd niet te vergeten. En wat maakt Doesburg zo mooi? Doesburg heeft iets kleins. Uh, qua cultuur wordt er steeds meer gedaan. Uh, We hebben straks weer dus de feesten, met name Koninginnedag, altijd grandioos een stukje ontmoeting voor alle mensen die dus zijn weggegaan uit Doesburg. Die komen dan oh ja? zo'n dag. Die komen dan echt terug om in Doesburg Koninginnedag te vieren. Ja, ja. ja, dan zie je echt weer de oude bekenden. Daarnaast hebben we dan de braderie. Nou ja, onze mosterd niet te vergeten. En uh, de stad Doesburg uh, wordt steeds mooier. Het is toch ook een heel oud stadje, Doesburg? Een heel oud stadje, inderdaad. We hebben, uh, even kijken, de jaartal, oh, wat moet ik even, dat ben ik een beetje kreuk. van 18 zoveel, uh, Doesburg. Maar we hebben 700 jaar stad al gevierd, ruim, en dat was ook heel bijzonder. Ze doen steeds meer. Het wordt een steeds levendiger stadje. Kom jij oorspronkelijk ook uh, uit Doesburg, Jannie? Geboren en gedogen. Vandaar Echt? ook dat ik dacht, ik hoorde dit even en ik luister veel op bed naar aan het ja, ik ga toch maar even bellen. Ja, even een uh, landsbreken voor uh, het mooiste stadje van Gelderland. Ah, zeker weten. Zeker weten. Jannie, dank je wel daarvoor. Ja hoor, zeg. Goeienacht. goeienacht. goeienacht. Dag. Het goed programma. Nou, dank je wel. Dag Jannie. Dag. Dag, dag. Ben, goeienacht. Ja, Bea uit Rente. Bea. Bea uit Rente. We gaan echt heel Nederland door. Dat was nou precies de bedoeling. Leuk. Bea uit Rente, uh, De mooiste plek in Drenthe. Of jouw grootste trots in Drenthe? Nou, ik heb waarop ik uh, redelijk trots kan zijn in Drenthe. Uh, ik doe dit jaar voor de 25e keer mee aan de Drentse fietsvierdaagse. Zo, jij hebt sportief. Het is een hele happening. Ja? We hebben vijf, zes startpunten en dat is dus de eerste week van de basisschoolvakantie. En dat is zo midden juli dit jaar voor ons in het noorden. Ja. En dan heb je de Drenthe is het, uh, heeft de meeste fietspaden aan kilometers hier in Nederland. Mm -hmm. ...worden heel goed onderhouden. Je komt op de mooiste plek plekjes. Onder andere in het museumdorp Orselton. Ja. Je komt op een prachtige brink in Westerbork, uh, in Noord. Je komt eigenlijk door heel Drenthe en man kan kiezen dus in welke plaats je wil starten. Nou, ik ga dit jaar in Meppel starten en dan kom je dus onder andere door Giethoorn in Zuidwest-Drenthe. Dat is ook schitterend, want Drenthe varieert heel erg van bossen tot weiden, hunebedden en water. We hebben een heel gevarieerd landschap. Zeg een bijna zie je Drenthe het beste uh, vanaf de fiets? Ja, en wandelen natuurlijk ook. En wat ook nog heel prominent is in Drenthe... en zeker in Assen, drie keer rijden. De Titi? Ik? De Titi, juist, de motor. Ik rijd namelijk ook motor. Oh! En uh, ik kan ook met de motor prachtig toeren. Je hebt een mooie uh, B-wegen. En als je daar met een bescheiden snelheid door doorheen gaat... dan hoef je als motorgast geen terreur uit te oefenen op anderen... Mensen. Dus je bent dus een dus bescheiden je bent je motorrijdster. De snelheid door de ja over die wegen heen gaat. Zeg dan, jij je hier ook wel eens uit op het uh, TT circuit? Nee hoor, want ik rij een custom bike en uh, ja, is dat is, dat? Is, Ik heb er bewondering voor voor de mensen die het kunnen. Ik heb ook wel eens een keer gekeken op de TT. Ik vind het geweldig, maar zelfs heb ik een uh, rijden Shadow 700. Dat zegt oh, me 100. echt helemaal niks. Wat, wat is een custom bike? Nou, het doet een beetje denken aan de... Hoe heet dat? Aan de shoppers. Kent u de shoppers? Nee, ook al niet. Ik, ik rijd Waar zelf onder andere, Dat dat dat. Uh, wij worden dan vaak vergeleken met... Uh, Hells Angels, om het maar even zo te zeggen. Oh, zijn het die motoren die, die in Easy Rider te zien zijn? Ja, maar de, de Hells Angels je dan harleys en dat zijn dan echt choppers. En die verbouwen ze ook zelf. En er zijn is er ook hele clubs van. En dan krijg je de meest uh, bijzondere vormen. En jij rijdt op een uh, eenvoudig gebleven chopper? Ja, ja, een custom bike noemen ze dat. Dat houdt het midden tussen een tourmotor en een chopper. En zo uh, uh, doorkruis je heel uh, Drenthe. Nog even over die fietsvierdaagse. die is inderdaad heel beroemd in, in Drenthe. Volgens mij heeft de koningin daar ook wel eens aan meegedaan. Koningin Juliane dan wel te verstaan. Um, uh, en, en er ja, maar volgens mij is dat een keer. Al, uh, over de 40 jaar. En dan duizenden mensen komen naar Drenthe. Is het dan ook de sfeer die zo'n zo fietsvierdaagse zo mooi maakt om met z'n allen door die provincie te toeren? Ja, je bent in mijn beleving ben je een grote fietsfamilie. Ja, leuk. Al zoveel mensen die zich belangeloos ervoor inzetten, de routes uitzetten, de hele organisatie, de horeca die zich inspant, ook allerlei Drentse streekgerechten wat je daar kunt eten. En uh, ze hebben daar de, de, de krentenweg, de Drentse stoeten. Drentse stoeten, ja. brood. Ja. Dat is ook heel apart. En dan kun je, en op, bijvoorbeeld op de brink in Westerbork... heb je dan een demonstratie van oude beroepen. Klompenmakers, mandenvlechters. handklossen, eens uh, bakken. zijn van die ronde, uh, ronde wafeltjes? Ja, ronde. En je kunt ze ook oprollen. Mm -hmm. En ben ik juist volgorde kwijt, maar je hebt ze platte wafels, die zijn heel bros, echt lekker. Dat had te maken met oud en nieuw, en dan meen ik dat de platte wafels voor het nieuwe jaar waren. En de, diezelfde wafels kun je ook oprollen. Op ja? Dat heeft dan te maken met de afsluiting van het oude jaar. Kijk eens aan, nou, een, een land waar je ook nog lekker kan eten, waar je mooi kan fietsen, ook nog mooie motortochten kan maken. Uh, eigenlijk uh, één groot hoogtepunt dat rente, Bea. Ja, en we hebben de specialiteit van Nederland, hele grote hunebedden. Hè? Ik denk, dat, ik zo ja. idee dat ze dat nergens elders in, in Nederland hebben. Nee, de hunebedden, die waren we nog vergeten. Bea, dankjewel voor je uh, lofzang op Drenthe. Dankjewel en een goede uitzending bedankt. Dankjewel, dag. dag. Uh, dat was Drenthe. Uh, waar woont Harry? Goeiedag trouwens. Ik woon in Groningen. Hallo. Groningen, we gaan iets noordelijker naar Groningen. Wat ja. is de troef van Groningen? Wat is jouw trots nou, nou, van Groningen? Over die, die sluit mooi aan uh, bij die nieuwjaarsrolletjes uh, Die rolletjes van die wafels. Ja. Dat is net andersom. De rolletjes die zijn voor het nieuwe jaar, want dan is het jaar nog dicht. Ja. En de platte wafeltjes zijn het oude jaar, want dan is het jaar afgelopen. Oh, ja. Die is uitgerold. Ja, dat begrijp En ze ik. komen zelfs uit Groningen, die rolletjes. Uh, oh, die zijn uit Groningen gemaakt. Die Drenthe maken een beetje mooie sier met de Gronings producten. Ja, dat is ook wel, maar de fabriek waar de rolletjes gemaakt worden, die staat in Groningen, volgens mij in hoogstand. Maar goed. Kijk aan. Maar mijn mooiste plekje in Groningen is uh, Noordpolderzeil. Noordpolderzeil. Ja, dat is het uh, bijna het allernoordelijkste stukje, puntje van uh, Nederland. Dat maar... ligt de uh, boven Rode School. Oh, Oké, okay. maar je help me eens eventjes. Ik ga bij de stad Groningen omhoog en dan ga ik een ja, stukje naar rechts. Dan ga je uh, richting, uh, ja, uh, omhoog en dan naar rechts. Aan een beetje Aan richting Huis. de Dollard. En dan ga je zo omhoog naar de, ja, naar de Noordpolder... En dan kom je terecht bij Noordpolderzeil. En wat maakt dat zo bijzonder, dat plaatsje Noordpolderzeil? Het ah, is geen plaatsje, het is een café en een haventje. En, en dat haventje, als je daar op de dijk staat... Dan, uh, dan kijk je over het wat. En aan de overkant uh, zie je uh, ja, Duitsland uh, liggen, uh, uh, Borkum. Mm -hmm. En ja, dat is voor mij het mooiste plekje van Groningen. En wat maakt dat dan zo mooi? Omdat je daar... ...de dijk op kunt, een heel eind kunt lopen. Uh, en, en ook al is het midden in de winter, is het koud, dan is het heerlijk om daar te lopen. Je ziet vogels, je ziet het wat uh, en je komt weer terug in dat cafeetje. Er staat alleen maar een cafeetje en dan drink je warme chocolademelk mm -hmm. en je neemt een broodje met ganalen. En dat is voor mij helemaal het eind. Het ja. eind van Nederland, maar het einde... Maar is dat dan ook een gevoel van vrijheid? Dat uh, ja, uh, kan ik me zo goed voorstellen als ja. je dat zo omschrijft. Dat eindeloze uitzicht, die, die wijdheid. Uh, ja, ja, aan de, de ene kant wind. Zie, je, zie je het wat. En als je je omdraait, dan kijk je zo over het Groningse land. Over de polders. Hier en daar een boerderij. En het. Uh, uh, ja, dat, dat is echt het mooiste plekje van Groningen. Zeg maar, je één ding. Ja. Eén ding. Ja. Uh, dat broodje garnalen, lekker hoor. Maar met warme chocomel erbij, dat lijkt me niet lekker. Nee, maar je kunt er een, een bolletje tussendoor nemen. Oh, je zit ik. daar gewoon een tijdje. Oh, dat combineer je niet direct, begrijp ik? Nee, nee, nee, nee. Dan ben ik gerustgesteld. Uh, ja, is goed. En als je, als je nou een, een, een, nog een muziekje wilt draaien, ja? dan zou je misschien iets, iets Gronings kunnen vinden van van Royerine en Pedaalhemmer of zo. Oh, ja, dat is zo'n zo'n zo zo theaterduo, hè? Ja. En, en die hebben dan bijvoorbeeld Biedenlopster uh, Toren. En de, de, daar woon ik in Loppersum. Dat ja? is niet zo ver van uh, Noordpolderzeil. Zeil. En ze hebben ook een heel mooi liedje, De Wichter. die Victor. beschrijft alle meisjes van Groningen, uit alle dorpen. Nou, ik ga, ik ga eens kijken of we nou, dus. dat hebben. Rooier, en Pedaal hebben ja, we. Ja, zoek het eens dus uit. We gaan het uitzoeken. We, daar zijn we ook trots op, want die nemen altijd afscheid. Maar ze blijven altijd. Ja, ik heb er wel eens van gehoord. Ik heb ze nog nooit gezien, maar ik weet dat ze in Groningen echt wereldberoemd zijn. Ja, wereldberoemd. Hè? Nou, Harry, Noordpolderzeil, ik heb het uh, in mijn uh, uh, uh, hoofd gezet dat ja, ik daar toch vooral eens een kijkje moet gaan doen. Moet je zeker doen. En dan het broodje garnalen erbij. hè? Huh? Harry, dankjewel. Okay. Goed naar Loppersum. Wel Loppersum naar Stefan. En waar woont Stefan? Stefan woont in Barcelona, Amsterdam. Noord-Holland zijn we aanbeland. Wat is, uh, is Noord-Holland, inderdaad? Ja. Precies. Stefan, wat, wat is voor jou uh, jouw trots van Noord-Holland? Nou, tot zo'n Noord-Holland uh, heb ik eigenlijk niet zo. Ik heb niet zoveel met de provincies. Ik zeg: uh, Nederland is een grote provincie. <laughs> Wat mij betreft kunnen ze dus de provincies ook afschaffen. Het is een bestuurslaag minder. ...en dat de uh, overheid wat uh, meer centrale macht krijgt... ...en dat de uh, centrale gemeenten wat meer macht krijgen. Okay, en dan dat... kun je de hele provincie opdoeken. Maar goed, jij woont nu nog in Noord-Holland. Ik woon nog in Noord-Holland. Het is een beetje de tijd lopen. En ik dacht, denk van, ja, mooie plekjes overal vooral hier en daar. Ik bedoel, mag ook wel eens een keertje gezegd worden. Er wordt veel rottigheid gezegd over deze uh, wijk. Ja, bos en Lommer. Nee, ik ben ja. lekker even bedacht dat het de slechtste wijk van Nederland is. Maar dat vind jij niet? Nee, uit mijn ervaring niet. Ik hoor mensen praten over eten. Ik kan niet eten voor mensen van over de hele wereld specialiteiten halen. Mm -hmm. Ik kan uh, hier op steen, steen afstand zit ik binnen in de stad. Uh, het is wel een fijne wijk om te wonen. Het is een mooie architectuur, Amsterdamse school. En uh, binnen A10, een stukje buiten A10 ook nog. Dus uh, dat is, uh, dat is het is prachtig. vijf minuten fietsen, tien minuten fietsen. Ik zit bij de Toren. Ja, dat is wel mooi, zeg. Dus eigenlijk zeg je bos en lommer: Mijn wijk in Amsterdam is uh, voor mij de trots van Noord-Holland. En helemaal verkeerd uh, nieuws gebracht. Wat zeg je? Hij verkeert in het nieuws, nieuws ja. door te zeggen... door iemand die dan bereikent of die dan gaat zeggen... het is de slechtste wijk van Nederland. Dat stigmatiseert natuurlijk vreselijk. Ja, zo ervaar jij dat duidelijk uh, niet. Je hebt het ook over die wereldkeuken, hè? Je kunt er ja, lekkere dingen proeven van over de hele wereld. van alle kanten, van Afrika, van... Uh, van, uh, van, uh, van ieder continent, iedere werelddeel is er wel een uh, touwkoutje in de buurt. een en betaalbare is dan je... prijs. En Stefan, wat is dan je favoriete uh, gerecht uit die wereldkeuken, de bos. Lommerse uh, Wereldkeuken? Ik ga. Uh, wat ik erg lekker vind is die Surinaams, uh, help me, die Barra sowieso maar die uh, uh, Mocimeti met lams. Wat, wat is dat? Uh, wat is dat? Dat is een lamsgerecht met uh, een soort van baan iets. Hm. En uh, We hebben nog meer uh, Indisch, uh, Turks, Arabisch restaurant zit hier ook nog. Man, je kan niet eten, je legt je vingers erbij af. Ik hoor het. Bos en Lommer, uh, de trots van Noord-Holland volgens de bewoner Stefan. Bos en Lommer in Amsterdam. Dankjewel voor je vraag, Stefan. Goed, he? en een goede nacht nog. Dag. Ja, wat is nou de trots van uw provincie? Dat kan inderdaad een, een gerecht zijn... of een stad, of een dorp, of een landschap. Maar het kan ook een museum zijn... of een zanger of zangeres. Uh, Rooie in pedalen. Maar we zijn nog aan het zoeken, maar ik vrees het ergens. Ik geloof dat we het niet bij ons hebben van, vanavond. Sorry, uh, Harry. Um, dus als, als u die trots van uw provincie met ons zou willen delen... dan kunt u ons bellen op 0800-1121, 0800-1121. U kunt ook een mailtje sturen naar casaluna.ncfw.nl. En ook, ik zei dat al, doen we de verschillende provincies aan. Niet allemaal trouwens, maar wel een paar. En wij gaan nu naar Zuid-Holland, naar Rotterdam. Milene Donjou komt uit Hoogvliet, vlakbij uh, Rotterdam. En ja, Rotterdam is verhaal aan de ene kant thuis... en aan de andere kant toch ook wel die, die verre, vreemde stad. Wim Boer en Jeroen Zijlstra, we, of zongen... Schreef schreven ooit voor haar een liedje, Loos in Rotterdam. Dat is terug te vinden op haar cd Stuk. Dit is Milène Danjou. Hier staat een dat varen wil, maar bang is voor de zee. Een vrouw die zeemansliedjes zingt, maar niemand zingt er mee. Ik heb dat eenzame matroosgevoel van jong af gehad. Het meisje dat verdwaald is in de eigen stad. Ik hou van Rotterdam, dat niet van mij is. Ik zing van Rotterdam, dat toch dichtbij is. Al blijft die stad ook eeuwig van een ander. Al is het zo, dat ik dat nooit verander. Ik zing van Rotterdam, dat niet van mij is. Ik hou van Rotterdam. Jouw skyline is de limit Rotterdam, je maakt me blij. Ik druk je aan mijn buizen, ook al ben je... Ik heb dat eenzame matroos gevoel van een jongs af aan. Milène de Donjou, meisjeloos in Rotterdam. Op dit moment staat Milène vooral in musicals, in muziektheatervoorstellingen ook. Zo is ze op dit moment te zien in de Veronica Musical, die onlangs in première is gegaan. En volgens mij uh, speelt ze in die musical uh, onder andere de rol van Tineke de Nooi. Ja, wat is voor u de trots van uw provincie? Daar gaat het over hier in uh, Casaluna dit uur... zo aan de vooravond van de Provinciale Statenverkiezingen. En we zijn heel Nederland al zo'n beetje uh, rond geweest. Er zijn nog vier provincies waar ik geen verhalen uh, uh, vandaan heb gehoord. Dus als u woont in Zeeland, in Flevoland, in Zuid-Holland of in Utrecht... bel ons dan ook even, want ook die provincies zullen uh, zaken hebben... waar u enorm trots op bent. Dat kan een mooie plek zijn, dat kan een lekker zijn... dat kan een uitzicht zijn, dat kan een museum zijn, een orkest. Nou, noem maar op. 0800-121 of casaluna.ncrv.nl Bart, goeienacht. Bart, ben je daar? Nee, Bart krijg ik niet aan de telefoon. Ik ga eens kijken of ik Tineke aan de telefoon heb. Tineke, goeienacht. Hallo. Dag Tineke. Tineke, in welke provincie woon jij? In Drenthe. In Drenthe. We gaan weer terug naar Drenthe. En wat is voor jou de trots van Drenthe? Nee, ik ging niet over Drenthe hebben. Want ik vind Drenthe wel mooi. Maar that's it. Ja. Maar ik kwam uit Amersfoort. Ja. En ik kan niks leuks verzinnen dan wat wij vroeger deden toen ik een kind was. Dat wij dan, als het heel, heel warm was, dan gingen wij fietsen naar de polder. Uh, nou ja, op ander weer, dan gingen wij wandelen naar de treek. Mm -hmm. Dus in, de, in Amersfoort kon je alle kanten uit en had je altijd een ander landschap. Ja. En dan was het altijd leuk. De bossen of de polder. Amersfoort ligt ja. inderdaad mooi. duinen of... Uh, Soesterduinen, uh, ja. ja. Ja, nou ja, wat je maar kon verzinnen. Je kon, al, je kon altijd een andere kant uit. En je kwam altijd ergens terecht waar het mooi was. En wat was jouw favoriete landschap daar om Amersfoort heen, Tineke? Nou, dat kan ik niet zeggen favoriet. Want ik vind alles leuk. Maar altijd. Maar de leukste dingen waren wel dat mijn vader altijd om zes uur, zeven uur op zondag wakker maakte. Dan zei hij, uh, uh, word je wakker? Ja. Yeah. Heel kort af. Uh, oh, ja, ja, ja. <laughs> en dan, ik ben niet zo'n echt uh, ochtendmens. Nee. Maar dan stond ik wel op. En dan ging ik met hem mee. En dan gingen wij bijvoorbeeld naar de Eemspolder. Nee, hoe heet hij nou? Nee, ja, de Eemspolder, de ja? Bij EMS. ja. De en dan gingen we daar in het voorjaar vogels kijken. En dan zag je daar, uh, zag je daar echt uh, allerlei vogels waltzen. dat vond ik echt heel, als kind, maar nu nog steeds vind ik dat bijzonder. dat ik dat meegemaakt. Ja, mooie herinneringen aan Amersfoort, vooral ook aan de ja. natuur rondom Amersfoort. Ja. Uh, mag ik vragen waarom je naar Drenthe bent verhuisd, dan als Amersfoort zo mooi is? Nou ja, gewoon, uh, het heeft iets met de liefde te maken ah, ja. en zo. Dus, uh, maar een, een beetje heimweer naar Amersfoort heb je nog steeds. Dat heb ik altijd. ja. Nou. En ik heb ook vier jaar in Utrecht gewoond. En Ik vind Utrecht ook een prachtige stad. Als je, als je uit Drenthe met de trein gaat... en je daar om uh, tien uur half elf aan in Utrecht... en je stapt uit de trein en je hoort dan het carillon van Utrecht... ja, dat, dat vind ik zo fantastisch. Ja. Dat, hef, dat heeft assen gewoon niet... Nee. Dat is er gewoon niet. En dat, dat is zo'n rijkdom. He, dus ja, cultureel gezien en landschappelijk gezien er zijn er zoveel mooie dingen in de provincie Utrecht. Ja, daar wil ik wel een voor breken. En wat ik ook zo leuk vond aan het interview, dat wil ik ook nog even zeggen: ja. uh, uh, die burg met. Oh nee, wat was het? De commissaris van de koningin van de provincie Utrecht. Ja. Wat ik zo leuk vond. Die man heeft dus dezelfde gebo geboorteplaats als mijn grootvader van de vaderskant. Ook Renswoude? Ja. Zo. So. Ja. Alleen weet ik niet zoveel van die provincie, dus. of van die, uh, van die familie. En ik wil dat ooit nog eens uitzoeken. Maar uh, uh, daar in Renswoude, tot en met Utrecht, Amersfoort en... Uh, uh, Bakenburg. Ja. Er praten mensen allemaal een heel een beetje met dezelfde, natuurlijk wel van elkaar afwijkende uh, tongval, maar het is ook wel zo van uh, mijn. Uh, je vraagt mijn zo. Ja, ja, ja, ja. ja. <laughs> en ik kan het niet nadoen, want het is mij, uh, zeg maar, uh, van jongs af aan afgeleerd om zo te praten, omdat mijn grootmoeder vond dat je zo niet moest praten. Dus mijn Friese grootvader, die praat... Die praten ook met een behoorlijk, net, uh, hoe zeg je dat, Hooghaarlemmerdijkse uitspraak. Yeah. Maar als ik weer daar kom, hoe leuk ik ook het vind dat mensen in Drenthe Drens praten. Dat, dat ga ik zomaar nadoen, zeg maar. Als ik dan weer iemand hoor praten die zo praat als mensen in mijn familie deden. Mm -hmm. dan, dan vind ik dat zo lekker klinken. Ja wat zonde dat wij dat, of, ja dat het allemaal verloren gaat. Ja. Nou, ik denk als de provincie Utrecht ooit een ambassadeur zoekt in Drenthe, <laughs> dan heb ik uh, die nu al ben voor ik... die provincie gevonden. Ja, ik uh, ga me meteen aanmelden. Dus ja, precies. Maar tegen, hoe heet die rol? Meneer Robertsen? Ja. Ja, ja, ja, ik zou zeggen dat, dat er een ambassadeur hij, uh, in, in Drenthe is gevonden. Kijk, maar, uh, ja, absoluut. Nee, maar wel, wel een pleitbezorger van de provincie Utrecht. Ja, absoluut. Tiedeke, ja. dank je wel voor je telefoontje. En tot een andere dus, keer. Uh... Dag Tiedeke, dag. Dag. Uh, eens kijken of ik Bart nu wel aan de lijn kan krijgen. Bart, goeienacht. Ja, goeienacht. Bart. Uh, Welke provincie vertegenwoordig jij vanavond? Uh, Zuid-Holland. Zuid-Holland. Oh, dan hebben we Zuid-Holland er ook bij. Dan zoek ja. ik nog Flevoland en Zeeland. Laat u nou niet kennen daar in Flevoland en in Zeeland. Zuid-Holland. Uh, en waar neem je ons mee naartoe, Bart? Uh, naar Den Haag, natuurlijk. Natuurlijk, naar Den Haag. En waar in Den Haag? Uh, nou, uh, ik woon nou sinds uh, drie jaar uh, met mijn gezin in Leidscheveen. Dat is een dat wijk is van Den Haag? Maar. Ja, dat is, uh, zeg maar, uh, geannexeerd uh, grondgebied van, uh, wat is het, Leidschendam, mm, Pijnakker, Nooddorp, zeg maar. Ja, ja. Nou, en dat was, uh, ja, in eerste instantie, uh, heb je zoiets van, ja, nieuwbouwwijk en, uh, ja... Dat uh, leek me eigenlijk niks. Maar uh, ik denk dat wij we eigenlijk wel in het mooiste, uh, mooiste stukje van Leidscherveen wonen. We wonen helemaal aan de, uh, ja, aan de zijkant zeg maar, tegen Stondwijk aan. Ja. Dus, en dan kijk je zeg maar, uh, op de oude drie molens van Stondwijk. Je zit vlakbij het historisch centrum van, uh, van Leidschendam, van Voorburg. Ja, dat is echt uh, de moeite waard om, uh, om eens te bezoeken, zeg maar. Dus jij bent echt helemaal thuis nu in Leidseveen. En sterker nog, uh, je vindt het misschien wel de mooiste plek van de hele provincie Zuid-Holland Nou, ik, ja, ik kom zelf kom ik uit de stad, zeg maar, uit de oude Binnenstad. Ja, ook en, mooi uh, trouwens. Uh, ja. Nou, ja. Nou, ja, Dennenweg? Ja. Wow. Ja, ja, ja, dat gedeelte wel, ja. En... Uh, het nou ja, is natuurlijk in principe een, een stad om Den Haag heen gebouwd, zeg maar. Het is dus een Nieuwenburg, Leidseveen, uh, ja, je hebt nog een paar van locaties. Maar ja, uh, ondertussen natuurlijk het nieuwe stadion van Den Haag. En ja. nou, dat vond ik in het begin ook helemaal niks, want uh, ja, je, je was zo gewend om naar het Zuiderpark toe te gaan. En uh, ja, nu uh, nou zitten we daar een aantal jaren en ja, de successen zijn nu natuurlijk ook weer een beetje terug. En, ja, dan ga je je eigenlijk wel steeds meer thuis voelen, zeg maar. Ja, ik begrijp het. Nou, Le Leidseveen, een mooie plek in Zuid-Holland voor ons Bart. Bart, dankjewel voor je telefoontje. Alsjeblieft. En een goede nacht nog. Dag. Dag, lijkt me net even mooi wakker worden als je dan zo uit je raam kijkt en je kijkt op de molens van Stompwijk. Mo, magazijn zijn het uh, Zuid-Hollandse uitzicht. Wat is de troef van uw provincie? 0801121 of casaluna.ncf.nl En Zeeuwen en Flevolanders, laat het niet op u zitten. Hè? U woont in de enige provincies uh, waar het er nog niet over gegaan is vannacht. En dat kan toch niet? U heeft nog een klein kwartiertje te gaan. Uh, Saida, goedenacht. Goedenavond. Uh, ik heb het aan die mevrouw bij de telefoon uitgelegd. En ik ben het eens met die meneer uit Bos en Lommer. Ik woon zelf in Rotterdam, maar ik vind. Het mooiste vond ik Giethoorn. Giethoorn, in de provincie ja. Overijssel. Ja, zoiets hè. Ja, ja, ja. En waarom vond de Giethoorn zo mooi? Uh, nou, ik kwam daar voor het eerst, ja, ik denk zeven, acht jaar geleden of zo, Ik weet niet eens meer. En, uh, nou, het was helemaal. Uh, ten eerste zag je geen winkel, uh, er was ook geen bus. Uh, en het was helemaal besneeuwd, dus ik liep daar en uh, ja. Het was, uh, ja, je zag helemaal niemand. En uh, heel, heel, ja, je hebt een busstop aan de rand en dan moet je verder maar uh, gaan lopen. En dan kom je langs die, die grachtjes van uh, Giethoorn te lopen? Ja, het enige wat dan wel open was, waren van een paar van die restaurantjes. Maar uh, dus dat vond ik wel heel mooi. En ik ben er later nog wel eens terug geweest... Maar... Ze hebben echt, gewild, geloof ik, geen winkels daar. Nee, nee, nee, nee. Ja, Dat ben je niet gewend als Rotterdam, nee. zeg. Nee, nee. daar, nou even eh, het over Rotterdam gaan hebben. We draaiden net een liedje van Milene Danjou over Rotterdam. Wat is voor jou in Rotterdam de mooiste plek? Ik heb daar zitten denken, maar ik ben er niet achter gekomen. Oh, is er is echt helemaal niks moois in Rotterdam dan. Echt maar die meneer uit Zenlo, de Nonnefotter, dat is ook lekker. Ah, ja, ja, die nonnefotte, dat is van dat... Van soort, dat uh... Met kaneel. Normaal ja. ben ik niet dol op kaneel, maar... Uh... Ja, die nonnenfotten zijn ook lekker. Dat is een soort, soort, soort oliebollen deeg is dat ook, hè? Ja, een soort bonus of zo, ja, toch? Ja dat, is ook, oh, ja, dat is ook lekker, ja. Want maar als ik daar naartoe ga, dan heeft die mevrouw van die bakken... ze heeft me de telefoonnummer gegeven, ze zegt ze daar bel je een dag van tevoren. Dus volgens mij nonnefotte eet je alleen nu of zo, toch? Ja, volgens mij rond carnaval, heb... dacht ik. Ik weet niet, maar dan had ze een keer dus een hele schaal... met van die nonnen in juli of zo. Geweldig, wat lief zeg, wat lief. Maar je, je gaat dus naar Giethoorn... en je gaat naar Venlo, maar in Rotterdam weet je niks moois te vinden? Nee, ik zat alleen te denken, misschien hier is Woerden of zo. Dat vond ik dan wel mooi als je het station zo uit kan wandelen... met die bossen en bomen. En ja, zo. ja, Woerden is ook leuk, maar dan weer de provincie Utrecht. Nou ja, ik, ik, ik ben blij dat je is dat in ieder geval... Utrecht? Dat ja, is, is, net... toch, is dat Is dat... Of niet net Zuid-Holland? Net, net Vroeger was het Zuid-Holland. Nu is het weer Utrecht. Uh. Of weer, dat weet ik niet. Maar het is nu de provincie Utrecht in ieder geval. Maar jij gaat er dus op uit om de mooie plekken van andere provincies te ontdekken. Dat vind ik eigenlijk ook wel mooi. En hopelijk heb je met al onze bellers mooie tips gekregen voor mooie plekken, hè? Ja, nou, ik heb niet vanaf het begin geluisterd, dus... Uh... Nou, luister anders de uitzending even terug uh, morgen via uh, onze site kan dat. www.kaatsaluna.ncf.nl Dan krijg je nog allemaal tips voor mooie uitstapjes ook. Oké, okay, ja, dan gaan we. Dus nu is het nonnefotte tijd. Ja, nu is het nonnefotte tijd, op naar Venlo zou ik zeggen. Is goed. Zie je daar, dankjewel je wel voor je telefoontje. Okay. Dag. Uh, non, goeienacht. Ja, goeienacht, ja. Ja, ik neem jullie niet mee naar Venlo. Ik neem jullie mee naar Haarlem. Naar Haarlem, naar de hoofdstad van Noord-Holland. Juist, een lekker provinciestadje met rust. Ja, ja. Dan neem ik jullie mee door Lommerijk, Bloemendaal, Aardenhout, Bentveld. En dan gaan we de waterleiding down in. Het Aha. enige stiltegebied in Nederland. Met een prachtige duinvalleien, waterpartijen, huppelende konijntjes, Ach. bossen die ik daar voer, herten, damherten die ik daar zie. En heel weinig mensen. Ik noem het mijn privélandje eigenlijk daar. Ja, wat mooi zeg. Dat is zo mooi man. En dat strekt zich uit van de Zandvoortse laan richting Zandvoort. Tot aan de Lange Velderslag. On, onmetelijk stuk. Maar prachtig mooi. En de stilte. Zo te horen ben je meer een natuurmens dan een stadsmens. Want je zei, ik neem jullie mee naar Haarlem, ja, maar, maar je Haarlem. neemt ons eigenlijk meteen mee de stad uit naar, uh, naar uh, de duinen en naar uh, het. Uh, het is een goed waterleidingsgebied, of niet? Uh, ja, dat is het Amsterdamse waterleidingsgebied. Precies, ja, ja, ja, ja, ja. daar dat neem je mooi. ons onmiddellijk mee naartoe. Dus ben je meer een natuurmens? Ik ben een natuurmens, ja. Ik, uh, ik fiets veel, maar ook door heel Nederland. Of in heel Nederland. Ik pak mijn uh, auto en dan gaat mijn fiets achterin en dan gaat naar het gooi. En uh, ik ga naar uh, het Flevoland. Ik kom overal op de vies. Noord-Holland okay. ook prachtig. Ja. Maar uh, we hadden het over het mooiste plekje. Dat vind ik de Amsterdamse Waterleiding De Amsterdamse Waterleiding Het favoriete gebied van uh, Non. Dankjewel, Non, voor je telefoontje. Ja, goed. Zo, en ja, dat jongen. je daar nog veel mooie uren moet doorbrengen. Oh, er zijn zulke prachtige dingen in Nederland. U zijn helemaal niet ver weg. Nee, we leven in een schitterend land. Dat ben ik absoluut oh. met je eens. Als het, je, als het beste land van de wereld. Het beste nou, ik denk dat we goed scoren. Nee, ik zeg je, als je zegt dat je in Nederland honger hebt, dan ben je te luim om te eten. <laughs> nou, met deze uitspraak neem ik afscheid van je don. dankjewel. Okay, dag. En tot een andere keer. Dag, als je in Nederland zegt dat je honger hebt, dan ben je te luim om te eten. Dat is een mooie <laughs> uitspraak. Um, Flevoland en Zeeland, waar blijft u nou? Ja, hier. Uh, Flevoland. Ach! Nee, het is toch ja. niet waar. Flevoland. Ja, en wie heb ik aan de lijn in Flevoland? Ja, Ernst Pauw, maar niet iedereen slaapt in Flevoland. Ik, uh, <laughs> Wat een Luister, Ik heb niet vanaf het begin geluisterd, maar Flevoland heeft ook hele mooie stukjes. Wat is het mooiste plekje van Flevoland? Waar, ja, waar want... voel jij je nou trots Flevolander te zijn? Ja, dus, uh, sowieso het Randmeer vind ik prachtig. Het Gooimeer. En uh, dan zie je aan de overkant zie je Valkenveen liggen. Ja. Maar nog mooier wordt het als je... Um, een stukje richting Amsterdam fietst, onder de Hollandse brug door. Mm -hmm. En dan kijk je op een gegeven moment uit over uh, het IJsselmeer. Ja. En dan zie je Pampus in de verte liggen. En aan de overkant zie je uh, Marken liggen, Durgerdam. Je ziet Eiburg als de zon een beetje meewerkt. En dat uitzicht, dat, ja, dat vind ik wel zo mooi. En als je dan nog verder door fietst, richting de Oostvaardersplassen... Ja. dan zie je op een gegeven moment helemaal geen land meer. Dan kijk je richting de Afsluitdijk... Maar ja, die zie je natuurlijk niet. Nee, die is te ver. Dus dat is echt open zee. En ik geloof niet dat er een andere provincie is waar je zo ver kan kijken. Dus het gaat om de uitzicht. Het gaat om, om ja. de panoramas die je vanuit Flevoland kunt zien. Ja, omdat het in, in het IJsselmeer is gebouwd. Ja, ik bedoel, het lijkt wel zee. Ja, ja, ja, ja, je hebt het gevoel dat je dus eigenlijk op een eiland woont als het ware. Ja. Ja, dat, dus, nou ja, als je naar de vorm kijkt van Flevoland... heeft het daar natuurlijk over iets van weg. He? Ik bedoel, het ja. is natuurlijk ook in het water aangelegd. En jij woont daar graag, begrijp ik. En waar, waar woon je precies in Flevoland? Ik uh, woon in Almere. Ja? Haven. Um, ik ben vanuit Utrecht gekomen... waar ik uh, nou bijna twintig jaar heb gewoond. Maar ja, Almere is natuurlijk iets heel anders. Het is onvergelijkbaar. Ja, ja, ja. Maar ja, het is toch wel heel bijzonder. Het, uh, er is hier heel veel bedrijvigheid. En ik ontdekte dat ik... Ja, vanuit Utrecht, uh, die verhuizing, dat je dan, ja, je ziet dan hijskranen en er wordt overal gewerkt en gebouwd. En dat sprak me heel erg aan. Dus... Ja, die bedrijvenheid sprak je aan, maar ook de rust en, en de panorama's als je dan uh, zo langs uh, de oevers van, van uh, het Randmeer fietst of langs de oevers van het IJsselmeer fietst. Schitterend, ja. Een mooi pleidooi voor Flevoland. Dankjewel ja, Ernst. Nog net op de valreep. Nog net op de valreep, <laughs> zo is dat. Dankjewel daarvoor nacht nog. Avond. Dus even kijken wat we nog gaan doen. We, we hebben ook nog een mooi liedje over Brabant van uh, Jan Willem Roy. Uh, dat, uh, dat wil ik u ook niet onthouden. Een liedje over de acht zaligheden, de streek in Brabant waar Jan Willem Roy vandaan komt. Maar zullen we nog eerst een telefoontje doen? Uh, ja, dat gaan we doen. Uh, Ad, Goedenavond. Ad, In welke provincie uh, bevind jij je? Nou, ja, ik, ik woon nog steeds in de provincie Utrecht. Maar ik heb 40 jaar in de stad Utrecht gezeten. Ja. Met zijn mooie grachten, want daar hoor ik niets over. Met dat de grachten, nou, de oude grachten en de nieuwe grachten, is prachtig. Met die trassen en die restaurantjes. En, het, en, en dan hoor je ook het carillon van de Dom, dat is geweldig. De werven ook, hè? inderdaad, weet je dan lekker? En wat de drinken, werven, superprachtig. En dan de vis ik met zijn trassen en dan een heerlijke. En daar ga ik altijd voor. Minstens één keer in de twee, drie weken ga ik een warme appelbol eten, zo'n mooie grote bij Flores, dus een café-restaurant op de vismarkt. Ja, heel, heel mooi oud restaurant. Ja, die had ik al toen ik team was. Die bestaat al ja. heel lang, hè? Ja ja, ja. ja, ja, ja. Oh, ik heb er in. Vroeger zat daar een corsetterie in. Oh ja? Ja, voor, voor dames, ja, zat er in. Ja, ja. Ik weet niet anders dan dat je daar appelbollen kon, uh, eh, kon eten. Uh, nee, daarvoor was een andere winkel. Want ik, ik heb van mijn zevende tot mijn 47 veertigste jaar in Utrecht gewoond. Kijk, en, en jij, daar denk je nog steeds met, met uh, liefde aan terug. Aan de oude gracht, ja, aan de nieuwe jou, gracht, heb, aan de werf, aan de vismarkt. Ik heb aan de gracht gewoond. Mijn, mijn, mijn pand stond achter in de gracht met een steiger. Er zijn de enige paar huizen die in de gracht staan. Oh, was, wonen je dan op de Lijnmarkt? Nee, op de Donkere Gaard. Oh, oké, okay, okay, aan de overkant zal ik maar zeggen. Ja, ja. en die, die hebben stijgen, daar had ik vroeger een broodjeszaak. Broodje van Atje. Broodje van Atje, <laughs> kijk. <laughs> <laughs> dus je, je hebt heel veel uh, hongerige Utrechters voor een lekker broodje voorzien, hè? Ja, inderdaad. Ja. Maar ik had nog een opmerking over Flevoland. Want ik ja. ben vrijwilliger geweest bij Willem Vos... en ik hoor niks over dat mooie schip onze Batavia. Dat, uh, dat schip wat ja, ja, dat, dat, dat, dat is uniek, want dat heeft Lelystad op de kaart gezet. Ja, dat is waar. Hey, ik heb daar gewerkt eind 87 als vrijwilliger. Toen lag er nog een kielbalk met een paar En het is natuurlijk iets fantastisch wat daar gebouwd is. Maar je hoort er niets meer overhaast. wel maar, maar hierbij is dat goed gemaakt. Ja. Naast je pleidooi voor uh, uh, het mooie centrum van Utrecht. Dat ben ik helemaal niet eens. Nou, okay. een broodje van Adje. Uh, ja. Staat er nog een broodje <laughs> van Adje op het menu of ga je slapen? Ja, ja wel trusten. Ja, wel trusten. Dag Adje. Dag. Dag. Eh, uh, Jennifer, goeienacht. Ja, hallo Helco. Ik zit al op de klok te kijken. Ik zal het even proberen snel te vertellen. Ah, ik woon in Amsterdam, al ja. daar een dag. En uh, ik ben het eens met die meneer dat hij zei dat uh, Barcelona altijd zo uh, op een negatieve manier werd benaderd. En dat vind ik helemaal niet leuk, want kijk, in Zuid gebeuren net zo goed rot dingen. En mijn vriend heeft er gewoond. We hebben nooit problemen gehad. Dus dat is punt 1. Yeah. En wat ik heerlijk vind van Amsterdam. Je hebt er letterlijk alles. Mensen van de hele wereld. Zo'n zo klein land als wij. Je kan er van alles eten. Uh, binnen, nou, oh nee, niet binnenkort. Maar het Prinsengrachtconcert. Dat vind ik altijd fantastisch. Dat is zoiets geweldigs. Als ik met vakantie ben geweest en ik rij weer in de tram... en ik zie de Westenkerk, dan denk ik weer, ja, dit is het. Amsterdam, jouw Amsterdam, stad. Amsterdam, ja, is toch ook de hoofdstad. ja Maar ook, ik heb vroeger een vakantie Zeeland lang geleden... in, uh, in Walgeren doorgebracht. Uh, Zeeland. ja Bigge, Jawel, Zeeland. Dan toch nog op de valreep was, Zeeland. Ja, toch nog op de valreep. Hè? Middelburg is een schitterende stad. En s'morgens regent het altijd. Dus middags weer we aan het fietsen. Nou, dat is fantastisch. En we waren gelogeerd op een boerderij. Geen elektriciteit, geen, uh, geen uh, waterleiding, uh, alles uit de put. Het was heel bijzonder. We gingen hooien, dus ik heb nog op een paard gezeten. <lacht> ook de enige keer in mijn leven. Ik zei tegen de boer, ik moet er toch een keertje maar op dat paard. En, <lacht> en dat gebeurde er ja, in Biggerkerke? Ja, ik, ik ging even op een verhoging staan. En ik pakte dat beest helemaal op zijn nek. Die stikte ze wat, zegt hij <lacht> tegen mij. Je moet hem eens omhoornen, riep Ik zeg, wat zeg je nou... Ja, je moet hem eens omhoog, riep. En toen waren hij hard gaan lopen. Ik zeg, ja, ik laat me er zo vanaf vallen, hoor. Met ja, ja, een ja. beetje pesterij natuurlijk. Maar nou. het was een heerlijke vakantie. En Nederland hey. is echt heel erg mooi. Ja, Amsterdam is de hoofdstad. Ik kan er ook niks aan doen. Nee, Amsterdam, een, een mooie plek, een troef van Noord-Holland... maar Bergenkerken en de vakanties ja, op Walgen als mooie herinnering aan Zeeland. Ja. Jennifer, dank je wel. Ik heb voor einde gezorgd, hè? Ja, absoluut. Ja. En Zeeland is toch nog even langsgekomen. Dank okay, je wel, dankjewel Jennifer. Ja, dank je wel. Dag. dag. Ja, dan had ik u nog het liedje beloofd van uh, Jan-Willem Roy. Een liedje van zijn project De Acht Zaligheden. Een project dat hij samen maakt met zijn vrouw, Karin Stro... met foto's, met interviews en met liedjes over de acht dorpen... die samen de acht zijn. Zaligheden voor mij. Hij komt zelfs zelf uit Knechtsel. En luister maar, waarvan die droomde als jochie. Stinsel is durren weg verdeeld in Noord en in Zuid. Meestal is het er stil. In Noord en in Zuid. In augustus de kermis en op maandagmiddag de koers. Hij kent de weg, elke bocht van parcours. Hij heeft harder getraind dan nooit en is goed in vorm. Hij denkt dat het kan, beter was hij nog nooit. Toch één pilske bij de hulpjes op zondag, maar hij ligt vroeg in bed. Mm -hmm. En hij droomt, daar de krant op dinsdag schrijft. Een jongen het knechtsel, witte ronde van stijnsel, hij reed de stenen ah, Café de schuur deelt een appelboede, de nummers uit. Ja, Henk je erbij en de spanning stijgt. Het loopt als een trein en de concurrentie, het maar rijk heeft het zwaar. En hij kijkt nog eens hem. ja, en denkt dat de krant op dinsdags schrijft. Een jongen, het krijgt zo. Witte ronde van stencil, hij reed de stencil. TELT HIER niet Anthony Theus wordt één De tweeling van Bergman zat twee en drie Erge Connie was niet mogelijk Op een bruine botram met appelstroop na Hadden ze kunnen, konden ze schrijven een jongen het neef zo, Willem Rooij met een liedje uit het project De Achtzaligheden. Een boek en een cd uh, die uh, eind vorig jaar verschenen. Bijna twee uur, tijd om de luik te gaan sluiten van uh, Casa Luna. En uh, morgen met u opnieuw welkom bij ons. Dan praat Lex Bolmeijer aan de vooravond van de Provinciale Statenverkiezingen... met Annetje Toering van de Frieske Nationale Partij. En ik spreek nog even het ambtenapparaat in voor Lex. Dit is de voicemail van Casa Luna.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 Ja, inderdaad, ik ga de luiken sluiten voor nu. Straks de EO hier op Radio 1 met de Nacht op 1. Gepresenteerd door Ed Anker. Heel veel genoegen daarbij. En voor het ons betreft tot morgen. krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Daarom maken wij programma's over mensen. Zonder geschreeuw. Maar met een hart. NCRV.